Psalm 95 vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En wat er verder volgt in het vierde van Psalm 95.